Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer oud-turnsters krijgen een schadevergoeding. De regels worden versoepeld. Vorig jaar werd bekend dat oud-turnsters 5000 euro kunnen krijgen... als ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van coaches die ze ongewenst aanraakten... of die continu intimiderende dingen zeiden... Daar blijkt een enorme eisenlijst bij te horen. Bijvoorbeeld dat oud-turnsters minimaal twee jaar lang 30 uur per week moeten hebben getraind. Die regel gaat naar veel kritiek van tafel. Ook wordt het aanvraagformulier voor de schadevergoeding ingekort. Om deze tijd krijgt de Russische president Poetin bezoek. Voor het eerst sinds de oorlog met Oekraïne gaat een Europese leider langs in Moskou, de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer. We hoeven geen wonderen te verwachten, zegt correspondent Wouter Zwart. Maar nee, maar gaat er wel heen uh, naar eigen zeggen om in ieder geval iets van communicatie met Poetin tot stand te brengen. Want uiteindelijk, daar zijn we het al over eens natuurlijk, deze strijd kan alleen maar gestopt worden als er een keer gepraat gaat worden.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 En in Londen begon ziekenhuispersoneel van een corona-afdeling... een Zoom-vergadering met een speciale gast. Yeah. <laughs> oh, interessant, is dat? Ja. Yes. Ja, Queen Elizabeth gooide de camera ook aan. In februari kreeg de Britse koningin van 95 corona. Ze sprak met iemand die het virus ook had. Ik I'm I'm much better. Ik veel beter. Ik heb de wheelchair verlaten. Dus ik ga ervaring nu. Ik ben blij dat je beter krijgt. And it, it does leave one very tired and exhausted, doesn't it? This horrible pandemie. Yeah. pandemic. In in your time it was the bad bad version, wasn't it? Yes, exactly. Yes. na dit gezellige babbeltje opende Queen Elizabeth een nieuwe afdeling die naar haar is vernoemd. Het weer, veel zon, soms wat wolken, vooral in het noorden kan het grijs zijn. Daar een graad of 13, in Limburg een graad of 18. En het blijft voorlopig lenteweer, met morgen zelfs 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Hebbende Hart van de ANWB. Er staat een file voor de Koentunnel op de A10, Ring Noord, vanaf Landsmeer, 3 kilometer. A27 Almere richting Utrecht is nog altijd dicht tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven. Dus een, een vrachtwagen is gekanteld. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amersfoort via de A1 en de A28. En tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag op de lokale omroep van uh, Zandvoort. We zijn al 31 jaar het uh, geluid uh, van Zandvoort. En uh, wat we in uur 2 allemaal gaan doen, dat hoor je nu van uh, Albert-Jan. Want uh, ik kan veel beter zwijgen. <laughs> Goed, uh, ja, nou, over de tweetal platen gaan we uh, voor het eerst live schakelen met uh, Jan van der Leden. Die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd Waterwijk 1 uit tegen uh, Zandvoort. De wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus vandaar dat u meestal met om tien over half drie verwacht u al een live verslag. Maar de wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus over het tweetal praten gaan we schakelen met Jan van der Leden. Stand van zaken. Waterwijk 1 staat ook één in de competitie. Dus het wordt een zware wedstrijd voor SV Zandvoort. Vermoeden wij. We gaan het allemaal horen van Jan van der Leden. Dan hebben we ook nog een update van onze gast Willem van Densen. Die, uh, gaat, die volgt voor ons de voorjaarsraces uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. En hij volgt met één oog uh, het live verslag van de Formule E. Die momenteel verreden wordt in, uh, in Rome. Uh, dan hebben we verder natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus ik zou zeggen, ik, zou het, ik hou het kort. En uh, we gaan, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zal ik er maar van maken, we kunnen veel beter zwijgen over jou. We, we, kunnen we kunnen beter. zwijgen. Nou, de eerste platen uh, inderdaad uh, naar het nieuws. Het goede doel is zwijgen, vandaar uh, dat we het daarover uh, even hadden. Straks gaan we naar uh, Almere, toen naar uh, Jaap... Uh, ja, Jaap. Naar Jan van der Leden voor de voetbalwedstrijd van vandaag. Maar eerst uh, gaan we deze voor je draaien. En die money. Yeah, yeah, yeah, yeah. I feel a hunger, it's a hunger. It Trying to keep a man awake at night. Are you the answer? I should sure wonder. Will I feel if I? Zeker klassieker van uh, Eddie Money, hoor, de Take me home tonight. Zo dadelijk naar uh, Almere inderdaad de wedstrijd uh, van vandaag. Om drie uur gestart uh, Waterwijk tegen SV Zandvoorts. Maar hier is deze van uh, Billy Ocean. Hier is de Loveboy. Boy ...in de jaren 80 toen deze Billy Ocean heel veel hits uh, scoorde. Onder meer Wendel Cohen stap. de Tap going, Die ken je waarschijnlijk nog wel, maar ook uh, deze komt uit uh, die tijd. Je hoorde de Boy. We gaan naar uh, Riemastenbroek uh, in Almere toe, want uh, daar is aanwezig onze Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, inderdaad. We spelen vandaag uh, uit uh, in Almere... En niet zomaar tegen een partij, nee, tegen de nummer 1 uh, op dit moment. Ja, uh, Waterwijs. Ja. Vrij sterke toegang, moet ik zeggen. We zijn ook uh, met de wind mee, zelf in de aanval. We hebben uh, de juf in de achterin staan. We kwamen met Philip en Rocky. Roxy Groot, jullie van de winden. Want de Milan is nog gebaseerd en de Willem is gebaseerd. Mm -hmm. Vorig hebben we Jesse uh, met uh, Naatje Berk, die staat gelukkig is met, uh, die is terug in de Dat lekker. En Napel nu ook met kastien en koen. Nu wil wel terug naar je Maar uh, er is nu toch wel een aantal gebaseerd. Ja, yeah, oké, okay, ja. water en yeah. Dani zitten wel op de bank. Maar nog niet 100% procent en eigenlijk kan je het bij zo'n topperwedstrijd, of in ieder geval tegen een topper als Waterwijk, kan je dat helemaal niet gebruiken, Jan. Nee, natuurlijk niet. niet. Dat is ook jammer. Maar uh, de heenwedstrijd, dat was een van de eerste wedstrijden dit jaar, heeft Waterwijk nauw en nood gewonnen voor het bij ons. En dat was echt een vrije trap in, uh, in de laatste vijf minuten. Oké, okay, dus uh, ja. ja. We ook een aantal wissels. hadden we ook geen Milan en geen Daan. Nee, dus uh, de kansen zijn er. Hoe is, uh, hoe is het begin van de wedstrijd? Nou, uh, Waterwijk is iets sterker. We hebben één gevaarlijke vrije trap gehad. Die het uh, er goed uitviel. En verder, uh, verder is er niet zo heel veel aan de hand hoor. Philip en Jeffrey houden het goed dicht achterin. Rico staat nu aan de linkerkant in plaats van rechts. En dat is aan de rechterkant nou ja, we gaan, uh, we gaan een uh, mooie wedstrijd uh, tegemoet uh, Jan en jij gaat hem uh, voor ons uh, volgen. Zijn we heel erg blij mee uiteraard, zoals uh, elke, elke week. En uh, ja, laten we hopen dat we met uh, nog wat punten weer naar Zandvoort uh, terug kunnen vandaag naar deze ja. wedstrijd. Het lijkt wel natuurlijk al er Ja, daarom. Ja, daarom, een puntje is ook goed. Doen wat het voor. Heel goed, tot zometeen meteen uh, Jan. Dankjewel voor uh, dit moment. En wij gaan uh, de nieuwe single draaien van niet zomaar iemand. Nee, hier is The weekend en uh, Out of Time. De laatste maanden me, baby much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. I remember.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 en zo uh, hoorde je nog even een stukje Dawn FM, want uh, zo heet het album waar deze plaat uh, vanaf is gekomen. ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report. We schakelen weer over naar uh, de man die tegenover mij uh, zit, uh, Willem van deze of wat uh, Willem. Hallo, hallo, we zwaaien even naar elkaar. <laughs> Goedemiddag. Uh, ja. ja, hoe is het uh, met uh, de autosport, uh, zowel uh, met uh, uiteraard de Formule E als uh, ook uh, de circuit, autosport uh, op, het, uh, op het circuit? Ja, uh, circuit Zandvoort, daar beginnen we mee. We waren net gebleven bij de Dutch Supercar Supercars uh, gefinished met uiteindelijk de winnaar daar, Bart Arendsen in de BW M6. Met op de tweede plaats uh, Rogier Trouwels. De, ja, in mijn ogen ultra mooie Bentley van uh, Bob Herbert Die vinden verder uh, niet meer terug in de uitslag. Dus... Je, je, je zei het al, hè? hij viel wat terug. Uh, ja, hij viel wat terug. Uh, prachtige auto om te zien. Maar goed, uh, hij zal ongetwijfeld uh, beter uh, op gaan worden in de lopend seizoen. En die vraag uh, ja, die gaat veel uh, belangstelling uh, ogen nog verder. Kijken we even verder naar uh, Sophie Zandvoort. Wat daar nu uh, aan de gang is. Dus is de BMW uh, M2 Cup. Uh, een race over een uur ook... Uh, ik noemde eerder al uh, de startopstelling met Kelvin uh, Snoeks, uh, die van Paul vertrok. Uh, nou, de eerste vijf ronden van de race uh, wist hij die Paul, uh, zullen we zeggen, verzilveren. In ieder geval, hij reed onder leiding. Maar hij is teruggevallen naar uh, plaats 3 op dit moment. Aan kop ligt degene die op uh, plaats 3 vertrok, dat is uh, Maxime Oosten... Met op een tweede plaats uh, vinden we dan terug op dit moment... de uh, equipe Meijer van Riet, die vertrok vanaf een zesde positie. Kijken we nog even naar die... Jij hoort hem graag, die uh, equipe Macht Ziets, ja, Pijl. Die, die ja. vertrok van uh, plaats twee en die zijn teruggevallen uh, op dit moment... naar de zevende positie. Het is een uh, close race, want tussen de nummers 1, 2 en 3... dat zit net iets meer dan 1 seconde... En ze moeten ook nog een pitstop maken, eventueel een rijderswissel... of een bepaalde tijd stil blijven staan wanneer je alleen rijdt. We hebben nu gereden 26 minuten, 25,5 eigenlijk om precies te zijn. Dus we hebben nog 34 minuten te gaan. Inmiddels al 14 ronden gereden, die BMW M2's. En we gaan afwachten wat de pitstops teweeg gaan brengen en hoe de race zich vervolgt. In het tweede half uur. Ja, dat is de, de laatste race van vandaag. En dan gaan we nog twee keer kwalificeren, geloof ik, hè? Ja, dan krijgen we nog de kwalificaties van... Uh, niet vergissen van de Mazda, onder andere. En de Ford Fiesta's, toch? Oh, ja, dat kan... De Mazda MX-5 Cup en de Ford Fiesta Sprint Cup. En dat is een uh, Nederlandse en uh, Belgische race. Hoe zit dat in elkaar met die Ford Fiesta Sprint? Ja, we hebben de Fiesta, ja, die is eigenlijk... Uh, uh, net zoals in Nederland is de autosport in België ook wat ingezakt. En om toch wat completere velden bij elkaar te krijgen... Ja, doen ze dat samen, Nederland en België. En dan wordt er wordt een aantal races in Nederland verreden. En op de Belgische, de Belgische uh, circuits dan. Ja, Nederlanders en Belgen doen, uh, doen het goed uh, met elkaar. En dat deden ze ook uh, bij die, uh, die andere wedstrijd uh, die, uh, Ja, gang die is. volgen ook. Uh, dan kijk je even naar rechts, uh, naar het scherm... Dan, uh, ...zien we de actie in Rome, in de stad Rome, van de Formule I, Formule Electric. Een klasse waarin we een Nederlandse wereldkampioen hebben, net als in de Formule 1. Dat is Nick de Vries. Nick de Vries die start vanaf de derde positie. Die ligt op dit moment op de vierde. Aan kop ligt wel een Nederlander. En dat is, ja, net als Max Verstappen eigenlijk, een Limburger, <laughs> Robin met op de tweede plaats uh, de Portugese Felix Antonia da Costa. En derde zien we de Belg uh, Stoffel. Ja, Stoffel uh, gaat voor langzaam, maar in dit geval is hij toch wel vrij snel. Want hij vertrok van Polen, ligt nu op een uh, derde plaats. Pak zojuist weer de tweede plaats over uh, Stoffel van Doorn. En niet de Vries, beide reservecoureurs bij het uh, Formule 1-team uh, van Mercedes. Daar gaan we later in het Formule 1-blokje nog iets over hebben. Ja. En dan kijken we, Formule 1 noemen we even. Formule 1, coureur van het afgelopen seizoen, uh, Italiaan Gio Toen was hij actief voor Alfa Romeo in de Formule 1. Die vinden we hier terug uh, op plaats nummer 17. Dus uh, die moet nog erg wennen aan het uh, ja, ja. elektrische rijden. Het is, het is even wat anders. He. Je hoort hem ook bijna niet meer natuurlijk. Daar moet hij ook aan winnen, Ja, die auto. Uh. In ieder geval, dankjewel Willem dat je het allemaal uh, voor ons uh, in de gaten houdt. En straks komen we uiteraard uh, bij terug voor het vervolg van uh, de races die nu gaande zijn. Wij gaan weer een lekkere plaat rijden. Wat dacht je van deze? de Beaches En uh, God Only Knows. de Beach Boys bedoel ik. Peter. Ja,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 Your tired feet were fireproof Under the boardwalk Down by the sea On a blanket with my babies Where I'll be Under the boardwalk Out of the sun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 die gauwe ouders uh, achter elkaar. Als eerst uh, de Beach Boys en uh, God Only Knows. Gevolgd door uh, Under the Boardwalk. De Drifters waren dat. Het is half vier geweest tijd voor de evenementagenda. Gelukkig weer het uh, een en ander activiteit, Albert-Jan. Ja, ja, in ieder geval, uh, ja, zoals uh, Willem al zei, dit weekend uh, de voorjaarsraces op het circuit.com. Uh, circuit Wat is het ook alweer? Circuit.com. CM.com. CM.com. Circuit, ja, circuit. Nou, Zandvoort. Heerlijk racegeluiden vanaf het circuit. En uh, als u eens een keer wil komen kijken, dan bent u natuurlijk van harte welkom op het circuit voor de voorjaarsraces. Goed, uh, morgen is er weer Jazz in Antwoord. Vorige week uh, totaal uitverkocht huis. En uh, morgen uh, treedt daarop het uh, Michel Varenkamp kwartet. Celebrating the music of Louis Armstrong. Dus ook weer de heerlijke, good old Louis Armstrong. Uh, wederom op de planken dankzij Michel Varenkamp. Het begint allemaal om uh, half drie. De entree is 15 euro. En het theater gaat om half twee open. En uh, kijk voor meer informatie en of er nog kaarten zijn... even op de website van www.jazzinzandvoort.nl. Dan uh, hebben we natuurlijk nog meer activiteiten. Keukenhof is natuurlijk ook open. Prachtig nog. Met, zeker met dit weer als het zonnetje schijnt. Dus ook daar bent u van harte welkom. Wat hebben we nog meer? De cultuuragenda. De bijeenkomst Zandvoort Duurzaam. Dat, is op vrij, dat, uh, dat, was, dat was gisteren, vrijdag 8 april. Die heb ik dus vergeten de vanaf te halen. Dan hebben we Clown Onki. Ja, Pop-Up Museum Raadhuis. Uh, morgen uh, om 10 april of op zaterdag 30 april vanaf half 2 tot half 3. Toegang 1 euro per persoon. Aanmelden via de Bali Zandvoortsmuseum. Museum. Of kijk in ieder geval of het nou morgen is. Of er worden twee data genoemd. 30 april dan wel 10 april. Kijk in ieder geval even op de website van het Zandvoortsmuseum. Museum. Of op zandvoortsmuseum.nl we hebben een pianoconcert in Pluspunt Zandvoort. Dat is op vrijdag 15 april van 2 tot kwart over 3. De toegang is 2,50 euro per persoon. Inclusief een kopje koffie aanmelden. Wederom via de balie van Pluspunt Zandvoort Noord. Dan hebben we uh, toneelgroep Hildering. Laat ook, ook weer acte de présence. De gelukkige winnaar toneelgroep Hildering op vrijdag 22 april. Dat begint s'avonds om half acht in bij Theater de Krocht. Meer informatie over de gelukkige winnaar van toneelgroep Hildering... vindt u natuurlijk op de website www.toneelhildering.nl. www.toneelhildering.nl En natuurlijk hebben we ook de beelden in Zandvoort... en toonstelling nog in het Zandvoorts Museum. Geopend op woensdag tot met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en met de museumkaart is het gratis. Maar is er is ook echt een aanrader buitenbeeldenwandeling in Zandvoort... Want zoals gezegd, Zandvoort staat vol met kunst. Beelden die voor iedereen vrij te bewonderen zijn op straten, pleinen en parken. De beelden van onder meer Kees Verkade, Nel Klaassen, Kitty Warnarwa en Marlene Sjerps... maken Zandvoort tot één groot openluchtmuseum. Het Zandvoortmuseum heeft voor de cultuurliefhebbers een buitenbeeldroute samengesteld. De route is als boekje te koop bij het museum en gratis te downloaden via zandvoortmuseum.nl. Zandvoortmuseum.nl Of als excursie met gids te reserveren. Dan is er ook al nieuws voor Koningsdag en 5 mei. Dat staat ook weer op de kalender. Want het is goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar de festiviteiten rondom Koningsdag en 5 mei. Het gaat door. Na twee jaar noodgedwongen uh, uh, woningsdag organiseert Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Eindelijk weer een echt oranje feestje. Het hele programma voor beide dagen zal binnenkort uh, worden gepubliceerd en op de diverse sociale media bekendgemaakt worden. De rommelmarkt is er ook weer, dat zal op een andere locatie worden gehouden dan in de afgelopen jaren. En er worden natuurlijk vrijwilligers gezocht. Er is nog één potentieel gevaar welke de festiviteiten kan, kan verpesten. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan vrijwilligers. En met name voor de kinderspelen zijn deze hard nodig. Hebben uw kinderen altijd kunnen genieten van deze activiteiten? En gunt u de volgende generaties dat ook? Kom dan een paar uurtjes helpen op Koningsdag. Aanmelden kan via info apenstaatjekoningsdagzandvoer.nl via info-apenstaatje-koningsdag-zandvoort.nl. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Dus uh, de komende dagen weer uh, voldoende te doen. En ook uh, met uh, Koningsdag en met uh, 5 mei uh, dit jaar... weer een feestje hier in Zandvoort. Ander feestje is op dit moment in uh, Almere. We hebben het over de wedstrijd Waterwijk SV Zandvoort. We kregen net uh, bericht dat in de 24e minuut is gescoord door... S.V. Zandvoort, Daan uh, heeft, uh, heeft uh, ervoor gezorgd dat het uh, op dit moment 0-1 staat in de wedstrijd Waterwijk-S.V. Zandvoort. Straks meer daarover van uh, onze eigen Jan van de Leden die bij de wedstrijd vanmiddag aanwezig is. My lover's got humor. She's at a funeral. Knows everybody's disapproval. should have worshipped her sooner.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 Hoos hier, je hoorde, Take me to church. We gaan het hebben over het uh, Watertorenplein. En er hoort natuurlijk uh, bij een Watertorenplein hoort ook een uh, Watertoren. En uh, ja, daar uh, komt de af over. Maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen. 1 april was het, hè, vorige week. Ja. En uh, nou, onze collega's van uh, Zandvoort Insight hadden toch een mooie grap. Heb je die nog uh, meegekregen? Geil, Ga Ze hadden een uh, bericht uh, geplaatst dat. Uh, dat er een onderzoek was uh, geweest uh, wat uitwees dat uh, als ze wilden gaan bouwen op het Watertorenplein... Ja. Uh, dat er dan, dat moet er geheid worden natuurlijk, hè, zo uh, vlak, uh, vlak bij, uh, bij de kust, dat is logisch... maar dat uh, door die heiwerkzaamheden wel eens uh, de Watertoren zou kunnen gaan instorten. Ja. Ja. Dus er was een uh, ingenieursbureau was, uh, ingeschakeld om dat uh, te onderzoeken... En die had een uh, rapport uh, gemaakt en daaruit uh, kwamen ze tot de conclusie dat uh, de watertoren gesloopt uh, zou moeten worden voordat er gebouwd zou kunnen gaan worden. Ik denk dat heel veel mensen dat geloofden. Ja, inderdaad. Ik denk ook. Maar, ja, maar goed, daaraan sluitend uh, dit verhaal. Uh, aan. Mocht u daar bang voor zijn, dan bent u uiteraard van harte welkom op de te houden informatieavond op de herontwikkeling Watertoren en Villa Maris. Aanstaande woensdag 13 april vindt er een informatieavond plaats over de herontwikkeling van de Watertoren en Villa Maris. Het de herontwikkeling van de Watertoren en Villa Maris is een zorgvuldig traject waarin verschillende aspecten zijn onderzocht. Nu ligt er een voorlopig ontwerp en dat laat zien hoe er het er ongeveer uit kan komen te zien. De bouwkundige staat van de Watertoren is zoals we allemaal weten bar slecht. In het voorlopige ontwerp staat het plan waarin de Watertoren omgebouwd wordt tot woongebouw. De toren houdt hierbij bij zijn beeldbepalende functie en ook Villa Maris is toe aan vernieuwing. Op deze plek is een nieuw woongebouw met appartementen voorzien met parkeermogelijkheden. Tijdens de informatieavond kunt u het voorlopige ontwerp zien. U krijgt informatie over de stappen die moeten worden genomen voordat de bouw kan starten. Na de presentatie heeft u gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van het projectteam en uiteraard de gemeente. De locatie, dat is de blauwe tram in Zandvoort. Nogmaals, de tijd 8 uur op die 13 april en de inloop is vanaf kwart voor acht. Aanmelden voor deze bijeenkomst dient u zich vooraf aan te melden. En dit kan via www.watertorenzandvoort-straks.nl Wie dat nou weer verzonnen heeft... Nog een keer, je moet je dus even aanmelden voor die bijeenkomst op 13 april via www.watertorenzandvoort-straks.nl Uw vragen kunt u sturen naar contactwatertorenzandvoort straksnl Dat is voor alle duidelijkheid. Ja, een Ja, website. Ik zoek de website. In ieder geval uh, wel even aanmelden. Nogmaals via wwwwatertoren voor de informatieavond over de herontwikkeling van de Watertoren en Villa Maris. Op woensdag 13 april in de blauwe tram om acht uur s'avonds. En de inloop is vanaf kwart voor acht. Dankjewel, Jan. ik vind het zo grappig uh, dat jij zegt uh, Villa Maris. Ja, ik weet al uh, waar het door komt. Maar uh, wij in Zandvoort noemen dat uh, Villa Maris. Ja, Bij de watertoren. Geef niks, ik begrijp hem wel hoor. Heel grappig, hier is Miss Tambourine hey, Mr. Tambourine Man. Hey Man. me. I'm not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 to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning I'll come far Weer terug naar de jaren 60 met uh, Mr. Tamburyman uh, Dat waren de Birds. We gaan weer uh, schakelen naar uh, Almere. We gaan weer naar uh, het sportpark, Rie Mastenbroek toe. En dat is een uh, zwemster die uh, in de jaren 30 in uh, Berlijn vier, uh, vier plakken met uh, zwemmen gewonnen heeft uh, trouwens. Uh, voor ons uh, Jan, als je dat uh, interessant vindt om te weten. Ik vind het leuk om te weten, maar ik vind dat, dat, uh... Wat, hoe is het daar, uh, daar bij jou? Ah, het is een hele leuke wedstrijd. Echt, Kijk. echt hele leuke wedstrijd. Het is op dit moment een 43 minuut. En de wedstrijd is keihard. Echt keihard. Dat, dat, dat Waterwijk dat speelt echt op de rand. En dat is, dat dat ziet, gelukkig. die gaan er wel goed in. En ik moet ook zeggen, uh, ik ben niet meegegeven. Maar uh, het was ongeveer 24 e minuut, van een schitterende aanvallen Op er te zetten ploen en kassies te werkelijk geweldig spelen op de middenveld. En een uh, schot van Jeffrey die net gehouden werd. En daarna was het in die die doorging, heel goed doorgaf op Jesdaan. Uh, die laag en hard dat was 0-1. Dus uh, de schitterende voorspronges, dat was absoluut vast. Uh, nee, was gewoon uit de, stokken, dus door de Zijn die uh, uitgeschakeld door ja, ons? Het of, uh... Nee, het ging er heel erg om thuis in. Oh, oké. Okay. is Oké. is goed ontspannen. Ja, in, in een behoorlijke wind ook bij jou uh, zo horen, Jan. Dus af en toe uh, ja. staan we hier niet helemaal goed hoor, maar dat geeft niks. We, we hadden het net over. Die... Waterwijk is open. Dat zijn de stelden waar het meeste winst uit Nee, inderdaad. Het <laughs> is, is, be is behoorlijk windig. Maar ja. Uh, ja, op die moment nog steeds een voorsprong dus, uh, voor, uh, voor SV Zandvoort, uh, neem ik ja, aan. Ja, ja. Nou, mooi. Hartstikke ja. mooi. Dan gaan we zo uh, de rust in. En dan uh, de tweede helft, uiteraard. En dan probeer uiteraard die voorsprong uh, vast te houden. Vast te houden en Ja, liefst wel, liefst wel. Kijk, want. Uh, Waterwijk staat toen achter, die krijgt straks Wienje tegen. En wij Wienje mee. Wij hebben een paar goede schutters. Met Jeffrey en Roxy. Nou, Jesse gaat er nu vandoor met Willen. Uh, nee. Oké, okay, Jan, wordt alleen maar gekraakt nog. Dus we komen ja, ja. straks voor de tweede helft bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Jan van der Leden, daarvan uit Almere. 0 tegen 1. Uh, deze hadden we al gehad, hè? Ja, die is wel leuk om nog een keer te draaien. Maar uh, ja, dan krijg je als je dit. Uh, deze zocht ik. die is zo goed. De lekkere lange uitvoering heb ik er ook meteen uh, van uh, gemaakt. Dan kom je even lekker in de stemming. We gaan terug naar een uh, live versie uit 1991. Stan Ridgway is hier in Camouflage. Charlie down. He was in the jungle wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving it close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug it scared while I counted down.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 Jungle fight. And you feel a presence near. Or in your mind you hear a voice that belongs. In 1991 live in uh, Hermosa Beach. Je hoorde de you single van. eh, uh, uh, <laughs> die ook weer, Stan Risley. Van de uh, Calling Out the Carol. came uh, onder meer ook. En uh, dit was uh, zijn andere grote hit. Dat was de camouflage. We gaan het er nog even hebben zo vlak voor het nieuws over de weesfietsen. Want ik ken wel uh, weeskinderen, maar zijn er ook weesfietsen? Nou, niet alleen weesfietsen, maar ook uh, fietswrakken. Op verschillende plekken in Zandvoort staan achtergelaten en verwaarloosde fietsen. Deze weesfietsen, zoals ze genoemd worden. En de fietswrakken houden stallingsplekken bezet en ver verfrommelen de uh, openbare ruimte. Daarom zullen deze fietsen deze maand in opdracht van de gemeente worden weggehaald. De fietsvrakken gaan naar de nieuwe uh, circulaire hotspot van landen bij de Remise, waar ze verwerkt worden. Uh, de achtergelaten weesfietsen krijgen altijd eerst een blauw label. Gebruikt u de fiets gewoon? Hebt u het label aan de fiets en gebruikt u de fiets gewoon? Haal dan het label van de fiets af. Uw fiets wordt dan niet verwijderd. Alle fietsen waar een blauw label aan zit, worden na 34 dagen naar het depot in krukjes gebracht. U kunt uw fiets tegen betaling ophalen op het fietsdepot naast het station Haarlem. Kijk voor meer informatie op de website www.haarlem.nl-fiets-kwijt-of-verwijderd-slash. Ja, ja, dat is even voor de dubbel slash. Ik zal het nog even herhalen. www.haarlem.nl-fiets-kwijt-of-verwijderd-slash. Dat is het. Maar het ging toch over Zandvoort? Ja, ja, ja, maar... Waarom staat het aan Haarlem? Weesfietsen en fietsvrakken vallen onder de gemeente Haarlem. Oh, dat valt onder de gemeente Haarlem. Ja, Oké. Okay. Nou, helemaal duidelijk. Dus uh, wees verstandig en uh, zorgen dat uh, als je je fiets nog gebruikt, dat je hem wel op tijd weghaalt. Want uh, voor je het uh, weet, wordt je weggehaald uh, door de gemeente als uh, weesfietsen. Dus uh, ruim je fiets op uh, en dan uh, zorgen we samen dat uh, Zandvoort uh, leefbaar en netjes blijft. Graag tot zometeen naar het nieuws.